De stemman, waar de spreker is die man, is spreker, is die man dat is een man. die alles kan, waar de spreker is die man, waar de spreker is die man, dat is een man. die alles kan. Waar de spreker is die man, waar de spreker is die man, dat is man. die alles kan. Waar spreker is die man. In een café met te veel borrels op, die zucht liever lieverlee de oren van je kop en denk dan heel de kroeg. Nou duurt het lang genoeg, zeg man, je bent geweldig, maar zeg het wel te vroeg. Ik vind Dat is weer aan de beurt. De andere die zit, tot hij is uitgezeurd. Die spraak is heel best, ja dat beaam ik grip. Maar al dat nieuw geswet, behoeft wat tegen gif. Spreekt iemand weer verward, ga dan meteen van start. Zeg man je bent geweldig, maar zeg het wel te hard. Ik vind, ik vind, zeg weet je wat ik vind. Wat is beter is die man, wat is beter is die man.